8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Toenemende roep om publicatiefoto's binnen laden. Hackers kapen bankgegevens Nederlandse gamers. En tweede zwarte doos Air frans toestel gevonden. De Amerikaanse regering beslist vandaag of foto's van het lichaam van Osama Bin Laden worden vrijgegeven. Dat was ze eerst niet van plan, omdat de foto's te gruwelijk zouden zijn. Maar de regering staat onder druk. Diverse politici willen dat het bewijs van Bin Ladens dood openbaar wordt gemaakt. Dan worden twijfels over zijn dood zoveel mogelijk weggenomen, zeggen ze. De Pakistanse president Sardari ontkent dat Pakistan wist waar Bin Laden zich schuilhield. De Amerikanen vonden hem zondag dicht bij een Pakistanse legerbasis... enkele tientallen kilometers ten noorden van de hoofdstad Islamabad. In de Washington Post schrijft Sardari dat de Pakistanen niet hadden verwacht... dat de Al-Qaeda-leider daar zou zitten. De president spreekt tegen dat Pakistan Bin Laden in het geheim heeft geholpen. De oorlog tegen het terrorisme is ook de oorlog van Pakistan, schrijft hij. Hackers hebben bij een aanval op een online netwerk van Sony de bankgegevens van Nederlandse gamers gestolen. De criminelen maakten de persoonlijke gegevens van 25 miljoen pc gebruikers buiten, Daaronder zijn bankgegevens van 11.000 mensen uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Spanje. De aanval gebeurde voor de grote aanval op het Playstation-netwerk half april. Toen stalen criminelen de gegevens van 77 miljoen gebruikers. En daar zaten waarschijnlijk ook creditcardgegevens bij. Of er bij die aanvallen ook Nederlanders het slachtoffer zijn geworden is nog niet bekend. Sinds de aanvallen heeft Sony alle online game-netwerken afgesloten. Bij de duinbrand in Schorel heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven. Wel gaan 160 brandweermannen nog de hele dag door met nablussen. Een deel van de militairen gaat de grond omploegen om de ergste hitte eruit te halen. Zo willen ze voorkomen dat de brand opnieuw oplaait. De twee mannen die zijn opgepakt omdat ze ervan werden verdacht... dat ze iets te maken hadden met de duinbranden, zijn vrijgelaten. De mannen van 19 en 20 waren aangehouden omdat er een brandlucht rond hen hing... en ze hadden zwarte vegen op hun handen en gezicht. Uit onderzoek is gebleken dat de twee op het strand vlak bij de brand brandingschorel... een tractor met pech hadden geholpen. Het is niet zeker of de drie duinbranden die gistermiddag oplaaiden zijn aangestoken.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 Zwitserse banken hebben tegoeden van ruim een half miljard euro bevroren... die van Noord-Afrikaanse dictators zouden zijn. De Libische leider Gaddafi en zijn gevolg... hebben 280 miljoen euro aan tegoeden in Zwitserland. De voormalige Egyptische president Mubarak... komt zelfs op 319 miljoen euro. Van de vroegere Tunesische leider Ben Ali is 46 miljoen bevroren. Tunesië en Egypte zijn volgens de Zwitserse regering... al procedures gestart om de tegoeden terug te halen. In Libië is een zoon van kolonel Gaddafi begraven. Hij kwam zaterdag om bij een luchtaanval van de NAVO. Zo'n 2000 aanhangers van Gaddafi waren bij de begrafenis. Ze riepen dat ze de doden zullen wreken. Gaddafi zelf was er niet bij. In de Nieuw-Zeelandse stad Auckland is een dode gevallen door een tornado. Verschillende mensen raakten gewond. De tornado heeft veel schade veroorzaakt bij een winkelcentrum. Ooggetuigen zeggen dat het dak van het winkelcentrum is ingestort... en dat auto's opzij werden gesmeten. De gemeente heeft een calamiteitencentrum ingericht. Tornado's komen vaker voor in Nieuw-Zeeland... maar meestal zijn ze niet zo groot als deze. Drie maanden geleden werd Nieuw-Zeeland getroffen door een grote aardbeving... waarbij 169 mensen om het leven kwamen.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 Caterino gaf leiding aan een goed georganiseerde groep criminelen die in bijna alle maatschappelijke sectoren actief zijn. Dan is weer nog, de dag begint koud. In het binnenland is er vorst aan de grond. Verder veel zon. Het wordt 12 graden op de Wadden tot 15 in het binnenland. En er staat een matige noordoostenwind. Ook morgen nog vrij fris. Er is dan meer bewolking, er is een kleine kans op een bui. En vanaf donderdag weer volop zonnig. De maxima stijgen naar 20 graden in het weekend. ANWB Verkeersinformatie. Ik begin met de afsluiting van de A67 Venlo richting Eindhoven. Die is dicht tussen Alfred Zomer en Geldrop... na een aanrijding tussen twee vrachtwagens. Inmiddels staat het verkeer daar aardig vast... en er wordt een file gemeld van ruim 8 kilometer. Verder niet al te druk deze ochtend, 87 kilometer file. De helft wat normaal is voor dinsdagochtend eh, zonder een meivakantie. Wat opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam... Tussen Amersfoort Noord en Eembrugge 4 kilometer, dat is een aanrijding. Bij Eembrugge is de linker dicht. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Culemborg en Vianen 7 kilometer. Tijdje waren daar twee rijstroken dicht. Op de A12 daarna richting Utrecht nog langzaam rijden tussen Zevenhuizen en Nieuwebrugge over 10 kilometer. Dat is een nasleep van een aanrijding. En ook was er een aanrijding op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Alle rijstroken zijn weer vrij. Tussen Alblasserdam en Sliedrecht Oost 8 kilometer.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 En bovendien krijgt u nu de DVD-box Live-cadeau... met vijf prachtige natuur-DVD's. Kijk op asnbank.nl voor de wereld van morgen. Het NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. De Amerikanen willen graag nog meer bewijs zien... maar vrijwel iedereen gaat ervan uit dat Osama Bin Laden dood is ja, daar gaan ze wel vanuit. Maar Al-Qaeda, niet het netwerk van grotere en kleinere terreurcellen... op verschillende plekken in de wereld, gaat verder zonder de grote leider. Dan nog één keer teruggaan naar die historische woorden van gisterochtend. Tonight, I can report to the American people and to the world... that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden... the leader of Al-Qaeda. Wat betekent deze nieuwe situatie voor het uh, westerse antiterreurbeleid? Vragen wij ons af. Daar gaan we over praten met Cocolijn, defensiespecialist van het instituut Klingendaal. Meneer Colijn, goeiemorgen. Goedemorgen. Um, is maar even ook naar de laatste woorden van, uh, van Obama. Hij gaf aan dat uh, de wereld een betere plaats wordt sinds de dood van Osama. Is dat werkelijk waar? Nou, het is denk ik ter motivering. Natuurlijk is het zo dat. Uh... De wereldjihad, of hoe je het zo ook zou moeten noemen, dat hij zijn geestelijke leider kwijt is. Maar um, de, van Al-Qaeda kan je natuurlijk zeggen dat het laatste jaar toch een soort netwerk is geworden. Dat dat niet meer echt de sturing de aansturing nodig had vanuit een soort commandobunker in uh, Pakistan. Uh, er zijn te veel voorbeelden van, van losse organisaties in het netwerk die alleen maar de naam Al-Qaeda gebruiken uh, als een soort franchisehouder. Van een merk en zich rechtig voelen om overal aanslagen te plegen. Denk aan Jemen, Al-Qaeda in het Arabische Schiereiland, Engelse afkorting Hakim, en Al-Qaeda in Maghreb. een ander voorbeeld, Somalië natuurlijk. Kortom, er zijn te veel voorbeelden van losse organisaties die vrijwel autonoom deze strijd zullen voortzetten en die nu ook misschien zich uitgedaagd voelen. Uh, om een antwoord te geven op wat er gisteren is gebeurd. Ja, u zegt het al, het was een los netwerk. Het wordt misschien nu nog wat losser. Er zijn al wat voorbeelden genoemd. Ho ho hoeveel takken zijn er? Er zijn op dit moment uh, drie of vier grote takken in de wereld. Dus in de Maghreb, in, de, in Jemen uh, en Somalië, dat gebied. Uh, en uh, in Noord-Afrika. Um, ja, sommigen zeggen van, Europa moet je eigenlijk ook nog weer als een aparte aparte groep beschouwen, uh, mensen in Engeland, mensen in Duitsland... enzovoort, die worden opgepakt. Um, en dan is men ook op zoek gegaan naar leiders. Want als je zo'n roze organisatie hebt met verschillende clubs... die uh, nu allemaal de boventoon misschien proberen te krijgen... dan gaat men kijken naar de leiders. En dan wordt het meest genoemd niet de Egyptenaar uh, Al-Zawahiri... want dat is een, een, een oude man zonder enig charisma... als je dat woord in dit verband mag gebruiken. Maar dan gaat het om Al-Havlaki... Uh, de man in Jemen die verantwoordelijk is voor een aantal aanslagen de laatste tijd. En die ook toegang heeft tot uh, ja, technologie waarmee hij uh, die wapens kan maken. Die uh, Al-Zawahiri in ieder geval nog niet geproduceerd heeft. Mm -hmm. En hoe belangrijk is het, want u zegt dat zelf al, dat er iemand met charisma komt? Ja, dat was eigenlijk de voornaamste truc. Kracht van uh, Bin Laden in de laatste vijf jaar. Kijk, in 2003, 2004, toen poseerde hij nog als een echte leider. Iemand die, die voorgaf dat hij bevelen kon geven en dat hij uh, een, een, een eigen agenda had. Ook kon, kon bepalen wanneer de aanslagen gepleegd moesten worden in reactie op. Uh, de laatste jaren reageerde hij eigenlijk alleen nog maar op uh, gebeurtenissen. En dan verscheen hij wereldwijd als hieraf op een of andere internetsite. En dan. Uh, sprak hij een, uh, een, een, een woord uit... ...waar uh, ja, ik zou bijna vergelijken van uh, zoals de paus dat doet af en toe. Dat, dat die uh, verschillende takken los zijn gekomen van de stam... Uh, uh, ...tast dat de kracht aan, de slachtkracht aan van elkaar? Uh, ja en nee, dat is een beetje een flauw antwoord... ...maar het is toch allebei waar. Uh, het tast de kracht niet aan omdat deze organisaties... Uh, ...toch al op eigen houtje opereerden... ...en zoals gezegd zich nu uitgedaagd voelen... En wel bijna moeten komen in een antwoord. Want anders dan geven wij het antwoord met z'n allen. Namelijk uh, het tijdperk van het wereldterrorisme is misschien voorbij met uh, het verdwijnen van Bin Laden. Ja. Dus ze zullen zich uitgelegd voelen. Maar aan de andere kant, het is, ook, het is ook verzwakt. Want het grote symbool, het gezicht van het wereldterrorisme, dat is weg. En heb je, heb je dat nodig? Wil je zoiets groots op touw zetten als 9-11? Er zijn ongetwijfeld heel veel jihadisten die... Uh, uh, die, die die motivatie nodig hebben, ja. die, die, die voortdurend die inspiratie nodig hebben. Wat wordt nu belangrijk um, in de fase na de dood van Bin Laden? Het vangen van nog meer van dit soort grote vissen, al Qaeda kopstukken of juist de concentratie op cellen in zo'n onrustig land als Jemen? Ik denk dat het nu belangrijk is om die nummer twee toch te pakken, die Al-Zawahiri... om in ieder geval een eind te maken aan de mythe dat vanuit de bergen in Pakistan... er nog zoiets als een bestuurscentrum van al Qaeda bestaat... En ik denk dat men ontzettend op zoek gaat naar de leiders van die regionale organisaties... de al genoemde Aflaki bijvoorbeeld. Die is, uh, nou, wil men misschien nog wel eerder pakken dan die uh, Egyptenaar... die daar nog uh, stilletjes in die bergen zit. En zullen ze die snel pakken als een soort bijvangst van dit onderzoek naar Bin Laden? De kans is groter geworden. Uh, in de eerste plaats omdat uh, de beweging zichzelf nu toch achter de oren kan. Hoe is het mogelijk dat onze leider die daar zo... Onkwetsbaar leek te zitten al die jaren in Torabora en uh, aan grenzende bergen. Hoe is het mogelijk dat die man nu toch gepakt is? Is onze organisatie dan kwetsbaar? Dus de veiligheidsprocedures, het zijn een beetje officiële woorden... maar de veiligheidsprocedures binnen Al-Qaeda, die zullen herzien worden. En die organisatie komt dus in beweging. En alles wat beweegt, dat kan gezien worden. Defensiespecialist van het instituut Klingendaal, Cocolijn. Hartelijk dank. 13 minuten over 8 is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In München nadat het proces tegen John Demjanjuk zijn einde. Na anderhalf jaar rechtszittingen, soms met maanden vertraging, is vandaag het woord aan de advocaten. Demjanjuk wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan de moord op bijna 30.000 Joden in het vernietigingskamp Sobibor. Ruim 20 Nederlanders treden op als mede-aanklager. De advocaten willen vrijspraak vragen voor Demjanjuk. Dat faire verhaal is deshalb niet gegeven, omdat het gerecht niemals aanstrengingen gemaakt heeft. om te onderzoeken of de dienstausweis een vervalsing is of niet. Advocaat Ulrich Bush is bitter. Deze rechtszaak deugt volgens hem van geen kant. De rechtbank heeft bijvoorbeeld nooit geprobeerd te achterhalen. of de identiteitskaart van Demjanjoek wel echt is. Het is namelijk het enige bewijs dat hij als bewaker in Sobibor heeft gewerkt. Maar volgens de aanklagers is het duidelijk dat het een echt bewijs is. Demjanjuk was een van de soldaten van het Sovjetleger, die door de Duitsers gevangen werden genomen daarna gedwongen werden in Duitse kampen te werken. Maar daar waren er veel van die nooit zijn vervolgd. Dus waarom Demjanjuk dan wel? Uh, in geloof ik dat het niet zozeer om Demyan gaat. In deze beziehung überhaupt niet bedoiten. Dat jeder andere zijn. Het had iedereen kunnen zijn, zegt Push. Alleen Demjanjuk had de pech dat hij al eerder terecht stond als beul van Treblinka, een andere zaak, waarin hij werd vrijgesproken. Sindsdien is hij bekend en wordt nu door de Duitse justitie gebruikt als zondebok, om tenminste één kampbeul te veroordelen. De aangeklaagde zelf zwijgt al anderhalf jaar. Hij zit in een rolstoel, soms ligt hij zelfs op een bed in de rechtszaal... ...weigert de Nederlandse mede-aanklagers aan te kijken. Ze zijn bijna allemaal nabestaanden van Joden die in Sobibor werden vermoord. En zij zien dat als belediging, maar volgens Bush is het zijn goede recht te zwijgen. Die nebenklageren verstaan dat het zwijgen van de aangeklaagden niet richtig. Schweigen eines Angeklagten is bij ons in de Bundesrepublik een verfassungsrecht, wie in vielen anderen Staaten ook. Een andere klacht van de mede-aanklagers is dat de Mjanjuk toneel speelt. Hij doet in de rechtszaal of hij zwaar ziek is, maar daarbuiten ziet men hem soms een stuk levendiger. Er zijn ook Tage, wo hij zich dan relativ wohl fühlt en die Schmerzen niet zo sterk zijn. Daarom erscheint het den Nebenklägern wie een Schauspiel. Het is maar een Auf- en Ab. Ja, soms gaat het wel wat beter, maar hij is echt zwaar ziek. Er is geen sprake van toneelspel. Het Openbaar Ministerie heeft zes jaar gevangenis geëist. Sommige mede-aanklagers willen de maximumstraf van 15 jaar. Anderen vinden de strafmaat niet belangrijk als Demjanjoek maar wel schuldig wordt gesproken. Advocaat Bush neemt alleen genoegen met vrijspraak. Anders gaat hij onmiddellijk in hoger beroep bij het Hoogrechtshof in Karlsruhe. Win de veroordeeld wordt, zijn we am volgende dag in Karlsruhe bij het Bundesgerichtshof. Een bijdrage was dat van onze correspondent Walter Meijer. Het oordeel van de rechtbank in München wordt volgende week verwacht. Maak van je vijand je vriend op internet. Zo kun je het hacken tegengaan. Hoort u zo dadelijk meer over. Eerste verkeersinformatie bij de AWB: Jolande van der Velde met toch nog meer problemen dan verwacht. Ja, zeker wanneer het fout gaat op de A67 zoals er gebeurd is vanochtend. Die weg is dicht tussen Afritzomeren en Geldrop na een rijding met twee vrachtwagens. Eentje moet straks weggesleept gaan worden. Volgens Rijkswaterstaat gaat het nog wel enige tijd duren. Er staat nu ook een dikke file van 8 kilometer precies ook tussen die afsluitingen. Verkeer richting Rotterdam-Utrecht kan het beste via Nijmegen en Arnhem rijden. Uh, verder een langere file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Knopend Hoevelaak en de Eembrugge 7 kilometer. Dat was een aanrijding Alle rijstroken zijn weer vrij. Dat geldt ook voor de A12 Den Haag richting Utrecht. Nog langzaam rijden tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug. En op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht Oost over 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 17 minuten over 8 is het. Wij gaan weer naar uh, Mark-Robin Visser. Die is al uh, de hele ochtend in Schorrel, daar waar het brandt. Um, ben je al wat meer te weten gekomen, Mark-Robin, over mensen die gaan gebrandstichten? Ik, ik neem even met een bewoner de krant door. Die natuurlijk ja, helemaal vol staat met uh, binnladen. Maar staat er iets over Schorrel in? Nou, ik zal het even voor kijken. Ja, heel graag. Heeft u er iets van gemerkt, trouwens, van de brand? Ik heb helemaal niets gemerkt van de brand. Te weg. Ja. Helemaal. Het is toch een heel groot gebied hierachter. Ja, en we komen er ook heel vaak, maar niks van gezien, niks van geroken. Ongelooflijk. Ja, ik ruik eigenlijk ook niks. Ik kijk even verder. Hier vlak achter uw huis is het afgezet. Hier staan allemaal militairen. Je ja. mag er niet meer in. Dat mocht gisteren ook al niet. Nee. Nee. En dat is helemaal alles kan te zijn is borstel, allemaal afgesloten. Ja, alles is afgesloten, maar u merkt er verder niks van. <laughs> Ongelooflijk. Alleen uh, zondag, oh ja, zond ja. de brandweerauto's met ja. sirenes, ja. dat ja. hebben we wel gemerkt. Goed, veel plezier met de krant. Dan ik loop u. even verder. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik, misschien is er wel een verklaring voor dat meneer er niets van last van had. En dat komt. Dat is dat de wind richting zee stond. Misschien dat de burgemeester mij daar ook nog even verder mee kan helpen. Mevrouw Hafkamp, die meneer zegt, ik merk er eigenlijk niks van. Nou, dat is een van de weinigen, want ik hoor veel uh, inwoners van Bergen die klagen over, klagen tussen aan en de steeds natuurlijk, over de sirenes van de brandweerauto's... die opnieuw het gebied ingaan. Ja, de sirenes, maar de brand zelf? Ja, daar merk je hier niet, uh, niet veel van. Het is steeds uh, meer in de duin. En deze meneer woont uh, eigenlijk aan de rand van het dorp. Dus dat maakt toch wel even ja. verschil. Ja. Het speelt zich hier verder af, uh, verderop af in de, in de duin-bosgebied. Wat kunnen wij melden? Uh, ik begreep dat gisteravond het zijn brandmeester is gegeven, maar dat betekent nog niet dat het voorbij is. Nee, dat klopt. Gisteravond om half elf was zijn brandmeester. Nou, dat is toch grote opluchting. Uh, maar het, het nablus dat gaat in ieder geval uh, vandaag nog de hele dag uh, duren. De blushelikopters, je kan ze ook horen, zijn uh, volop uh, weer aan het werk. En uh, er zijn zo'n 200 brandweermensen nog in het gebied. En er zijn 160 mensen van Defensie, van de landmacht... die helpen met het uitmaken van de laatste restjes vuur, zeg maar. Het gaat echt om een groot gebied, hè? Ja, het is uh, wat er nu in, in vlam is opgegaan, dat ligt zo rond de 200 hectare. Uh, maar als je kijkt naar het heel Duingebied, is 7200 hectare. Dat geeft tegelijk ook aan hoe lastig het is... om, uh, om degene die verantwoordelijk voor is op hete data te betrappen. Ja. Uh, ik heb mijn eigen expert meegenomen. Ernst Ameling is uh, forensisch psycholoog en uh, gespecialiseerd in pyromanie. Uh, we zijn nog niet heel veel verder gekomen, maar meneer Ameling... u heeft wel een idee over waar we het zoeken moeten. Wat voor soort mensen... Wat voor soort mensen? Nou, uh, uh, mannen, dat sowieso. Ja. De kans dat het een vrouw is, is. En die, erg, die meneer kijk. Van net, valt hij in het. Nee, die is te oud. Die is te oud. Je moet, je moet denken aan, uh, aan, uh, aan mannen, zo tussen de 17 en de 35 globaal. Uh, en met een, met een uh, modus, zeg maar. Dus uh, een gemiddelde van uh, tussen de 20 en de 25. Dat is meestal wat je ziet. Ja. Uh, die meestal... hebben we tot op heden vanochtend nog niet gezien. Behalve dan die militairen die hier ja. allemaal rondlopen. Nee, ja. die ja. hebben we nog niet gezien. En uh, ze zijn meestal... Uh, het, het zijn mensen die samen te vatten zijn als mensen die niet... Als het om pyromane gaat, ja. hè. Dus de vraag of dat het geval is hier, hè? Dus als het een pyromaan is die uit wat ik vanmorgen heb verteld... uit interne motieven, ja. brandstof. Sticht. Dus niet om geldelijk gewin of om beroemd te worden of om, weet ik wel wat, externe motieven. Dan, uh, dan is het iemand van die leeftijdsklasse en uh, een man dus uit een lager sociaal milieu, uh, niet al te slim, uh, meestal alleen woont of bij zijn moeder, uh, een beetje een, uh, ja, een gemarginaliseerde jongen. Wij zijn op zoek naar gemarginaliseerde Jongens, en dan vooral uit de omgeving Schorl. Straks na half acht wil ik van de burgemeester weten of zij nog vragen heeft... of misschien dat meneer Ameling wel tips heeft voor de burgemeester. Tot straks. Goed Schoorl. uit Schorl. Zo, Mark Robin Visser vanuit uit Je hoort hem later weer. Rabobank had grote problemen door wat waarschijnlijk een grote cyberaanval was op hun website. En hackers hebben gegevens van klanten van Sony kunnen stelen, van de Playstation. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek worden Nederlandse bedrijven trouwens vaker aangevallen dan bedrijven in andere landen. Gaan we over praten met cybersecurity expert Ronald Prins van het bedrijf Fox IT. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat kun je daartegen doen dan? Tegen, tegen die lidels aanvallen, nou vooral ja. zorgen dat die, dat die mensen wat anders gaan zitten doen dan uh, digitaal kattenkwaad uithalen denk ik. Ja, uh, maar hoe doe je dat? Uh, ja, Door ze een ander podium te geven waardoor ze ook uh, respect krijgen voor hun kwaliteit. En dat is bijvoorbeeld door ze een uh, baan te geven. Hier uh, doen we dat uh, de Defensie en uh, het Nationaal Cyber Security Centrum, maar ook gewoon de private bedrijven zoals Fox, die zijn ontzettend hard op zoek naar mensen die, uh, die serieus wat kunnen op dat internet. Ja. En want, uh, je moet ze een goede plek geven. Want u zegt, meneer Prins, dit zijn hele slimme uh, jongens en meiden en die moet je juist naar binnen halen. Die moet je, zorgen, je moet zorgen dat ze onderdeel worden van je organisatie in plaats van dat ze tegen je werken. Ja, ze zijn uh, altijd slim in een bepaald opzicht. Hè. Hackers, die, die hebben soms ook nog wel eens een, een andere afwijking, dus dat is juist moeilijk. Maar, ja, ja, wat nou, wat ja, voor dit, afwijking ja, hebben ze dan? Nou ja, ze, ze staan nogal bekend omdat ze graag achter de computer zitten in plaats van dat ze ja. uh, een gesprek voeren. Ze zijn uh, niet zo heel erg sociaal over het algemeen. Uh, ja, nou ja, als je ze maar wel het respect geeft wat, wat ze horen te krijgen, dan blijken opeens hele aardige mensen zijn waar je normaal gesprek ook mee kan voeren. Maar het uh, is inderdaad wel een idee van als je, uh, als je boeven wil vangen, digitale boeven wil vangen, is het ook handig als je zelf ook een paar van die jongens in huis hebt die, uh, die in die wereld zitten en die het snappen. En, uh, die bijvoorbeeld wel op chatkanalen over gesprekken kunnen gaan uh, en, en heel goed doorhebben dus wat, uh, wat, wat die digitale hangzongeren daar uh, allemaal aan het bespreken zijn, ja. zodat je er op tijd op kan reageren. U schijnt ze goed te kennen, meneer Prins. Ja, we hebben er een aantal rondlopen oh. en, uh, en hey. het verbaast me altijd dat ze wel bij ons zitten en, niet zo genief, en dan, uh, minder bij de overheid. Nou, dat weet ik wel. Dat is toch uh, dat is, dat heeft een saaie mago. Dat, dat willen die handige computer helemaal niet. Nou ja, het is, je, je kan daar dus ook geen carrière maken in het in het um, in het hacken, zeg maar. En uh, je moet uh, um, bij de overheid gaat alles met schalen en dat houdt dus in dat je op een gegeven moment mooie manager wordt in plaats van ergens specialist van, uh, van te zijn. En daar ja, zitten deze mensen niet op te wachten. En als zij serieus uh, een, een carrièrepad willen, moeten ze nu wel bedrijfsleven in in plaats van bij de overheid. En, uh, en ik denk dat daar al iets uh, een punt zit waar, uh, waar de overheid aan zou kunnen werken. Maar schat u het echt in als baldadigheid? Zit er toch niet uh, meer criminele gedachten achter? Nou ja, er het, het, het, het, het is dus ook heel veel crimineel uh, verkeer wat er gebeurt. En er zijn ook serieus mensen die er echt uh, uh, dik geld aan verdienen. Uh, maar uh, heel veel van die DDOS, en ik heb geen idee hoor, van, van die van de Rabobank, waar dat vandaan komt, maar heel veel van die DDOS, dat is, uh, zijn jongens die aandacht willen, die, uh, die op een zolderkamertje zitten waarvan hun ouders niet eens door hebben wat, wat die jongens zitten te doen. Dat gaat niet om bijvoorbeeld het afpersen van de Rabobank. Uh, ik heb, in deze situatie weet ik helemaal, heb ik geen idee van. Maar de, de, de, Want dat de, de gebeurt de ook heeft... wel eens, hè? Uh, nou, volgens mij valt het best wel mee dat banken worden afgeperst. En uh, uh, wat het vooral nu is, zijn jongens die, die merken... god, daarmee krijg je aandacht in de, in de media... En uh, laat ik ook maar mee gaan doen. En dan krijgen ze opeens op, op een andere manier aandacht dan ze zouden moeten krijgen. Uh, maar voor, het zet hen wel neer op een plek waar, waar ze eindelijk respect krijgen voor hun, uh, hun digitale kunst. Nou, u zegt bij ons, uh, bij Fox IT lopen er een paar rond. Andere bedrijven zouden er wel een paar kunnen gebruiken. De overheid zelfs uh, zeer dringend. Ja. Betekent dat dat u constateert dat de overheid uh, achterblijft wat betreft kennis? Uh, nou, qua kennis denk ik het wel. Ja. Er wordt best wel vaak een beroep gegaan op onze expertise. En... Uh, maar het, En dat gaat wat meer worden, want je ziet het nu juist, hè, Hans Hille heeft een maand geleden bekendgemaakt... dat Defensie 90 miljoen uh, vrij heeft gemaakt om um, een cyberleger te starten. Uh, en je moet wel die mensen uit de bevolking zien te krijgen, want ze zitten natuurlijk nu nog niet uh, bij, bij Defensie, die mensen die nodig zijn. En ja, dan moet je wel wat met je imago doen en je moet, moet serieus uh, nagaan denken van wat voor soort uh, cultuur ga ik in mijn organisatie bouwen... zodat ik die jongens kan binnenhalen, maar ook dat ze blijven dan. Nou, dus haal je vijand binnen, dan maar hopen dat het niet een paard van Troje is. Ja, met boeven ja. van je boef, hè. Ja. Mm -hmm. ja. ja, maar ja, je weet niet wat je allemaal binnenhaalt, hè. Goed, meneer Prins, hartelijk nee, dan. dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen, Ronald Prins hoort u van Fox IT. Vier minuten voor, half negen is het. Luister naar de NOS Radio 1 journaal. Wie kent ze niet? Maria-biscuitjes, chocoladerepen, rollen beschuit van Verkade. Dit oer-Hollandse merk bestaat 125 jaar. Als reden voor onze verslaggever Jeroen Schutijzer... om een bezoek te brengen aan het Verkade Museum in... hoe kan het ook anders, de bakermat van het bedrijf Zaandam. Grondstoffen, eieren, melk, meel en kade. Dus kwaliteit. Dit zijn dus de Maria's. Wanneer is het Maria-biscuitje ontstaan? Ongeveer. In 1908, ja, de, een van de directeuren heette Maria. En de, toen is gezegd, nou, laten we die maar Maria-biscuitjes noemen. Ik kreeg ze vroeger ook wel eens bij de thee, maar ik vond het altijd een beetje naar niks smaken. Nou, het heeft een hele verfijnde smaak. En u was op uw leeftijd toen waarschijnlijk meer toe aan een Brusselse kermis met suiker erop of een noir. Maar ja, dat was wel een wat luxere koekje. Wie is er niet opgegroeid met een bijtkoek, beschuit, sultana's, café Noir, maria-biscuitjes, San Francisco's en natuurlijk de repen? Nou, op de balustrade in het uh, Verkade Museum, Tom Verkade. we kijken naar uh, een uh, biscuitlijn. En een chocoladelijn. Machines die bij Verkade uh, gestaan hebben, waar we laten zien hoe maak je biscuit en hoe maak je chocolade. Want dat wilt u aan de mensen, aan de kinderen nu laten zien. Ja, dat, ik denk dat het nu belangrijk is, want ja, iedereen denkt dat uh, koekjes komen uit de supermarkt. Maar hoe ze nou gemaakt worden, dat staat in de supermarkt niet. Het is mooi hè, dat dit bewaard is gebleven. Nou, het is heel uniek, want uh, ja, de meeste fabrieken, ja, die er niet meer zijn, die gooien dit soort machines weg. Er zijn bij Verkade altijd enorm veel foto's gemaakt. Hier een hele wand vol. Hoeveel foto's zijn er? Uh, die laten zien hoe Verkade zich ontwikkelde, maar het zegt ook iets over de ontwikkeling van Nederland. Je ziet dat de mensen in het begin gewoon in hun uh, dagse klofje op hun werk komen en dan zie je al heel gauw de bedrijfskleding komen. En in de fabriek die begon in feite met uh, gewone straatstenen op de grond en dan zie je de tegels komen. De voor Smaakt geweldig. de uh, de meeste mensen hebben gewerkt voor de Tweede Wereldoorlog. Zetten we naar 1938. Toen werkten er 3000 mensen bij Verkade En voor uh, het inpakken van uh, alle verkade producten waren 1600 meisjes. De meisjes van verkade, die konden er wat van. Ze maakten chocolade van elke leuke man. Knappertjes. Wat heeft u die naam verzonnen? Nee, nee, dat... Uh... Rond 1900 dan kwam de twee broers die vlak bij elkaar woonden elke eh, zondagmiddag bij elkaar om half vier. En de familie wisselde dan zo de laatste nieuwtjes uit de zaan uit. En daarna kwam het spel van jongens we hebben een nieuw koekje en wat zullen we het noemen. We gaan even naar de ruimte waar de plaatjes van de albums liggen. Want ja die verkade albums dat was toch ook wat. Nou, het is een van de grootste verkoopssuccessen van de uh, vorige eeuw geweest. En dat is vanaf 1916 is dat elk jaar een album uitgekomen. In 1940 uiteindelijk waren er een miljoen van deze albums in Nederland in omloop. En dat geprojecteerd op 8 miljoen inwoners, is dus een heleboel. Vindt u het jammer dat het bedrijf niet meer van de familie is? emotioneel wel. Aan de andere kant moeten we reëel zijn. Dat wil je produceren in Europa. In een levensmiddelenfabriek, ja, dan moet je het grootschaliger aanpakken. En dat is eigenlijk moe heel moeilijk om dat in, in een familiestructuur te handhaven. Volgt uw bedrijf nog wel kritisch? Nou, eh, altijd toch een beetje emotioneel. U mag nog wel over de vloer komen? Gelukkig wel. En ik vind dat altijd toch weer een, een heel warm gevoel hebben als we daar in de fabriek en en, en op het kantoor komen met de wetenschap dat uh, ja, mijn vader, mijn grootvader en uh, mijn broer daar ook hebben rondgelopen. En dan is het toch altijd nog een beetje een gevoel van uh, dat is van ons. Radio 1, het nos journaal. Amerikanen eisen foto's van het lijk van Bin Laden. En tweede zwarte doos, rampvliegtuig, geborgen. Het is 1 over half 9. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Amerikaanse politici willen dat de foto's van het lijk van Bin Laden worden vrijgegeven. Ze vinden het belangrijk dat iedereen het bewijs kan zien dat Bin Laden echt dood is. Vandaag beslist de Amerikaanse regering of ze de foto's publiceren. Ze vinden de beelden eigenlijk te gruwelijk. De regering heeft wel bekendgemaakt wat de codenaam van de operatie tegen Bin Laden was. Correspondent Ron Linker. De codenaam die die commando's in Pakistan aan Bin Laden hadden gegeven was Geronimo. Oude Apache-Indiaan die zich verzette tegen de Amerikanen. Geronimo. En het bericht waar iedereen op wachtte in die Situation Room was... Geronimo e k i -A. Oftewel, enemy killed in action. De vijand is gedood. Toen dat bericht eenmaal het Witte Huis bereikte... toen, toen slaakte de aanwezigen in de Situation Room een zucht van verlichting. En ondertussen vragen politici zich af wat de rol van Pakistan was... bij de zoektocht naar Osama Bin Laden. Senaatslid Lieberman wil dat Pakistan bewijst dat ze echt niet wisten... waar de al-Qaeda-leider zich schuil hield. Ook de inwoners van de stad waar Bin Laden woonde zitten met vragen. Correspondent Wilma van der Maten. Hoe komt het dat de geheime dienst er niet van de op de hoogte was? Het was het huis dat tegenover een militaire academie stond... En juist die militaire academies waren de laatste tijd... toch vaak het doelwit van aanslagen. Dus werd er extra gecontroleerd in de buurt van die academies. Dat is dus blijkbaar niet gebeurd. Bovendien hadden de, de, de, de buren wel eens geklaagd... of niet echt geklaagd werden gezegd dat ze het zo raar vonden... dat dit huis uh, zo'n enorme grote muren had. Het was bovendien gebouwd vijf jaar geleden... door iemand uit Waziristan. Dus hadden er toch lichtjes moeten gaan branden bij de geheime dienst. Maar de Pakistanse president Sardari ontkent dat Pakistan... wist waar Bin Laden zich schuil hield. Twitterhuis denkt dat Bin Laden... De hulp heeft gehad van Pakistanen, maar wil niet zeggen over de rol van de Pakistanse overheid. Voor de kust van Brazilië is de tweede zwarte doos gevonden... van het Air France toestel, dat bijna twee jaar geleden neerstortte. De dozen bevatten de gesprekken uit de cockpit en de vluchtgegevens... en ze zullen worden onderzocht door een Frans onderzoeksbureau. Een paar dagen terug was al de eerste zwarte doos gevonden. Bij de crash in juni 2009 kwamen alle 228 inzittenden om het leven. De oorzaak van het ongeluk is nog altijd onbekend... en die zwarte dozen moeten meer duidelijkheid geven. In Auckland in Nieuw-Zeeland is een doden gevallen door een tornado. Verschillende mensen raakten gewond. Ooggetuigen zagen hoe een dak van een winkelcentrum instortte. Look at that. Oh my, that's serious. My pet just ripped the whole roof off. Are you guys taking photos or? Ja, all gaat... dit bitches, look at that. Holy shit. That just sucked up a whole bloody um Oh my god. Tornado's komen vaker voor in Nieuw-Zeeland, maar niet zo groot als deze. Drie maanden geleden nog werd Nieuw-Zeeland getroffen door een grote aardbeving. 169 mensen kwamen daarbij om het leven. De Italiaanse politie heeft in de buurt van Napels een van de meest gezochte maffiabazen opgepakt. Bij zijn arrestatie werd het maffiakopstuk uitgejoeld en voor de politie werd geklapt. De 53-jarige Mario Caterino was al sinds 2005 op de vlucht. Hij was eerder veroordeeld tot levenslang... voor onder meer moord, drugshandel en afpersing. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Het is de komende dagen droog en zonnig lenteweer... al is het vandaag en morgen wel vrij fris. Vandaag loopt de temperatuur niet verder op dan 11 graden op de Wadden. In Limburg is het met 15 graden iets zachter... maar ook daar vrij fris voor deze tijd van het jaar. De zon schijnt wel volop, alleen in het noordoosten wordt deze afgewisseld door enkele stapelwolken. En daarbij staat de meest matige noordoostenwind. Nou, ook komende nacht koelt het weer sterk af en op veel plaatsen komt het dan tot vorst aan de grond. Morgen, woensdag, zijn er zonnige perioden die vooral in het noordoosten en oosten worden afgewisseld door wolkenvelden... waar lokaal zelfs een enkel buitje tussen kan zitten. Het wordt opnieuw 11 tot 15 graden. Nou, de dagen daarna is er veel ruimte voor de zon en wordt het geleidelijk aan weer warmer. ANWB Verkeersinformatie. Goed nieuws over de A67. Venlo richting Eindhoven. De weg is weer open tussen Afritzomeren en Gelderop. De weg was even dicht omdat er twee vrachtwagens tegen elkaar gereden waren. Wel staat er nog steeds 8 kilometer file tussen Afritzomeren en Gelderop. Verkeer richting Rotterdam-Utrecht kan eventueel omrijden via Nijmegen over de A73 en de A50. Verder staat er in totaal 63 kilometer file. Niet al te veel duidelijk te merken dat mijn vakantie in Nederland gaande is. Wat verder nog opvalt aan Fidesz is de meeste vertraging in het midden van het land. Er was een aanrijding op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Amersfoort Noord nog 4 kilometer. Er was ook een aanrijding op de A15 Rotterdam richting Gorcum. Bij Papendrecht nog 3 kilometer. Auto's. Dit is hoe we ze bij Volvo zien. Bij Volvo draait alles om mensen. Zo ontwerpen we...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 Morgen, het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We is naar Libië. Want terwijl Misrata, de stad, nog dagelijks beschoten wordt... door Gaddafi's troepen, is de Nederlandse mijnenjager... Hare Majesteits Haarlem voor de kust van Misrata. Mijnen aan het opsporen. Schip doet dit op verzoek van de NAVO. Nu aan de telefoon Wilbert van Geemeren... de commandant van Hare Majesteits Haarlem. Meneer van Geemeren, goedemorgen. Goedemorgen. Naar hoeveel mijnen bent u op zoek? Nou, op dit moment zoeken wij naar uh, in ieder geval één mijn uh, die nog uh, vermist is uh, van de drie die uh, vorige week vrijdag uh, gevonden zijn door een uh, Frans vergat. Uh, maar uiteraard zoeken we ook nog naar eventuele uh, onbekende uh, gegooide mijnen. Dat zijn mijnen die recent in het water zijn gegooid? Ja, dat is correct. Afgelopen uh, vrijdag is er een uh, actie geweest voor de kust van uh, Misrata, voor de haven van Misrata. Waarbij waargenomen is dat een aantal uh, ja, onbekende personen uh, mijnen in het water hebben gegooid vanuit de rubberboten. Oké, okay, dat is het misschien een hele domme vraag, meneer Van Maar waarom zou je mijnen in het water gooien als de strijd op land wordt gevoerd? Nou, dat is helemaal geen domme vraag. Dat is een prima vraag. Uh, het het mijnenwapen is, uh, is, is een goedkoop en effectief wapen. Uh, op dit moment uh, zijn er heel veel transporten. Met humanitaire hulp op weg naar Misrata. Uh, het is denk ik uh, het regime van Gaddafi alles gelegen om die transporten te blokkeren. Om uiteindelijk uh, te kunnen zegenvieren over de stad Misrata. Mm -hmm. uh, Eén enkele mijn in het water zorgt ervoor dat meteen die, uh, die transporten worden gestopt. Hoe lastig is het om één mijn te vinden in zo'n grote zee? Ja, dat is in principe best lastig. Aan de andere kant is het bekend waar de mijnen gegooid zijn... Uh, in onze tactiek ontwikkelen we dan uh, bepaalde procedures om uh, een gebied om die, uh, die mijnen te, uh, te leggen. Dat gebied gaan we afzoeken met, uh, met onze mijnenjagers. En uh, de verwachting is dat ook binnen dat gebied de mijn gevonden zal worden. Het is ook wel interessant om te weten wat voor materiaal Gaddafi in handen heeft. Heeft u enig idee of de mijn waar u naar op zoek bent bijvoorbeeld heel erg geavanceerd is? Wat voor type het is? Ja, we hebben daar vrij, vrij goede informatie over. Dat geldt uh, overigens uh, voor, voor alle landen in principe beschikken we over, over gegevens uh, welke type mijnen uh, beschikbaar zijn in welke land. Uh, Echter, je weet nooit exact zeker wat uh, het betreffende land uh, recent heeft, heeft aangeschaft. Mm -hmm. Maar we hebben nu een vrij goed beeld van uh, de mijnen die we zoeken en ook voor eventuele andere mijnen die nog uh, mogelijk onder water liggen. En is het een ge geavanceerd projectief, geavanceerde mijn? In dit geval hebben we te maken met een, een contactmijn, een, een drijvende contactmijn. Uh, mogelijk is die nog verankerd onder water. En uh, we verwachten niet dat daar nog verdere uh, geavanceerde middelen in de mijn zelf aanwezig zullen zijn. Is dat nog steeds een grote ijzeren bol met punten? Ja, ja zoals het Suske en Wiske, uh, dat soort mijnen, uh, ja. daar zoeken we naar. Nou, ja. hoe, hoe gevaarlijk is het voor u, afgezien van die ene mijn die dus daar of ronddrijft of aan een anker zit, om daar te werken, want op land wordt zwaar gevocht af en toe? Ja, dat is correct, dat nemen wij ook uh, waar. Uh, we varen vrij dicht onder de kust van, uh, van uh, Misrata. En uh, ja, we horen eigenlijk de hele dag door, horen wij wel uh, de inslagen uh, in de stad uh, vallen, ook in de haven zelf. Uh, dus er is wel degelijk gevaar uh, vanaf land voor de, voor de mijnjagers zelf. Uh, echter, uh, NATO heeft gezorgd voor een uh, goede bescherming van, uh, van de mijnenjagers in het gebied. Dus wij focussen ons primair op onze grootste dreiging, namelijk de zeemijn zelf. Oké, okay, dus je mag niet zelf terugschieten, meneer Van Gemeren. Nou, ik heb natuurlijk altijd het recht om terug te schieten indien ik uh, beschoten word. Uh, dus uh, dat is verder geen, uh, geen punt. Uh, het gaat er meer om dat wij beschoten kunnen worden door projectielen vanaf uh, land. Uh, daar kan ik mezelf wat moeilijker tegenweren met mijn eigen wapensystemen. En daarvoor liggen andere schepen in de buurt die ons uh, uh, met hun middelen wel kunnen beschermen. Okay. Uh, succes met uw werk. Prima, dank u wel. Dank dat u ons even te woord wilde staan. Wilbert van Gemeren, commandant op de Hare Majesteit Haarden. Tien over half negen, Marco Robin Visser hoort u de hele ochtend al. Hij is in Bergen, in de Duinen, waar een grote natuurgebied is afgebrand... en ook nog aan het smeulen is. Samen met een expert is hij op zoek naar pyromanen. komt een meneer weer aan, ik heb hem net ook al even gesproken... met zijn container. U zei net tegen mij, ik merk er eigenlijk helemaal niks van. Nee, dat mag niet, nee. nee maar er zijn toch wel een heleboel mensen hier... Die, die er wel van alles van merken. Nou, op de eerste plaats ben ik een beetje doof. Aha. Daar ben ik er hartstikke mee. Ja. Maar... Eh, Nee. En u weet er verder ook niks meer van? Nee. Want ik ben op zoek naar daders. Mooi, ja, dat is zo gelijk. <laughs> nee. Maar u heeft het niet gedaan? Nee. nee? Oké, okay. dan mag u verder met de container. Dank u wel. Ja? <laughs> uh, meneer Ameling, hij zegt, ik heb het niet gedaan. U heeft een verstand van, uh, dat is waarschijnlijk ook zo, hè? De, de kans dat hij het gedaan heeft, is minimaal. Okay. Uitsluiten kun je in ons vak nooit iets ja, dan moeten we toch constateren dat we tot vanaf zes uur zijn al bezig. Nog niet echt veel opgeschoten zijn. De burgemeester is hier ook, de burgemeester van, uh, van Bergen, mevrouw Hafkamp. Heeft u nog vragen? Zou, wat zou u wat van meneer Ameling willen weten waar u wat aan heeft? Want jullie zijn op zoek, hè? Ja, ja, ja. Nou, kijk wat meneer Ameling al zegt. En dat, dat vermoeden hebben wij ook, dat het niet om één brandstichter gaat. Ik heb het niet over een pyromaan, want hm. dat weten we niet. Dat het niet om één brandstichter gaat, maar dat het waarschijnlijk om meerdere gaat. En dat vermoeden hebben wij ook. Dus dat wordt in dit geval wordt dat ook bevestigd. Het beeld dat u schetst, dat beeld heb ik ook. Uh, dat het een uh, nou, toch redelijk contactarme uh, man is... die redelijk geïsoleerd leeft, dan wel bij zijn moeder uh, nog leeft. Ja, en volgens mij hebben we er daar wel een aantal van uh, in, uh, in Nederland uh, rondlopen. Precies, dat is het probleem. Uh, want uh, je kunt zo'n profiel schetsen. En uh, als je daarop gaat rechercheren en de man voldoet niet aan dat profiel, dan ben je verkeerd bezig. Dus je moet het altijd wel breed houden. Ja. Uh, want als je dat profiel bij elkaar neemt... en het aantal inwoners en de kans dat je zo iemand hier aantreft... Uh, uh, uh, hoeveel dat er zijn, nou, dan kom je op een uh, fors aantal uit. En hij hoeft er niet eens tussen te zitten. Dat, dat hij bijvoorbeeld hier in de buurt woont, is ook zo gegeven... dat in 80% van de gevallen opgaat. Dat ze de terrein goed kennen en, en dergelijke. Maar, maar een zekerheid heb je daar niet over. Uh, maar ja, goed, uh, je, je moet iets, dus uh, je doet je best en uh, kijkt. Of je... En dat het er hier, of het hier een pyromaan betreft... Het is ook zoiets. Het, de indruk ontstaat, dat hoor ik ook dus van de politie... dat, het, dat ze het idee, het idee hebben dat het een beetje een kat-en-muispel... Een, een, een, tussen politie en daders... en dat het dus afgaat van de pyrumaan die uitsluitend om aandacht en gezien worden... Is dat, dat het veel verder gaat. Dat het iets is met de politie. En, hm. en, en, en kijken hoe, je, hoe lang je uh, uit hun handen kunt blijven en ze pesten en zo. Ik zag dat jullie net al even visitekaartjes uitwisselden. Dus uh, misschien wordt het nog wel wat tussen, tussen jullie. Ik vond het heel herkenbaar wat u zei, want dat gevoel. U, u beschrijft het gevoel dat ik al enige tijd heb. Dit is gewoon uit de tent lokken. Dit is puur pesterij ja. van iemand. Hoe lang kan ik het volhouden? Het zou me niks verbazen als vandaag weer brand wordt bij ons in de gemeente. zou me niks verbazen. Goedemorgen. Ja, ja, ja. Dat, denkt u en, dat ook? En nee, maar dat het er ook meerdere zijn. Hè? Dat ze, uh, ja, want, want Typisch voor een pyromaan is dat hij in zijn eentje handelt. Als het er meer worden, dan is het waarschijnlijk al, dan is het waarschijnlijk al een, een heel ander verhaal aan het worden. De burgemeester gaat flyers leggen, onder andere bij vakantieparken. Ik weet een camping hier in de buurt. Misschien dat wij daar even moeten gaan kijken. Dat, zullen we dat doen? Ja, is goed. We gaan kamperen. Dank u wel, mevrouw de burgemeester. Graag gedaan. En dan gaan ze weer. Ze mogen gewoon rondlopen in Schengenlanden, de Roemenen en Bulgaren, tot spijt van Europarlementariërs. Van de VVD, CDA en PVV hoort u zo meer over. Eerst naar de verkeersinformatie en dan moeten we constateren dat het euh, nou, opnieuw rustig is vandaag, Jolanda. Dat is zeker. Nog 47 kilometer file, dus het gaat snel de goede kant op. Wel zitten we met een nieuwe aanrijding op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Knoop en de Hoevelaken 4 kilometer zijn daar twee rijstroken dicht. Op de A67 gaat het ook langzaam beter. Venlo richting Eindhoven na de aanrijding... tussen Alfred Zomer en Gelder op nog vijf kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Osama Bin Laden zat verstopt in een villa... in de buurt van de Pakistanse hoofdstad in Islamabad. En niet zoals veel mensen dachten... ergens in een onherbergzaam gebied in een grot... Amerikanen vragen zich af of de Pakistanse inlichtingendiensten op de hoogte waren van die verblijfplaats. Een vraag die inderdaad veel Pakistanen bezighoudt, vertelt correspondent Wilma van der Maten. Hoe komt het dat de geheime dienst er niet van op de hoogte was? Het was een huis dat tegenover een militaire academie stond.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 dat dit huis uh, zo'n enorme grote muren had. Het was bovendien gebouwd vijf jaar geleden door iemand uit Waziristan. Dus hadden er toch listjes moeten gaan branden bij de geheime dienst. Nou is die geheime dienst gespleten. Er zijn verschillende facties waarvan altijd wordt gezegd... dat ze Osama Bin Laden hebben gesteund. Maar er is ook een deel binnen die geheime dienst... die wel heeft altijd samengewerkt met de Amerikanen. En hier wordt vandaag ook volgehouden dat deze operatie... die gisteren is uitgevoerd, nooit had kunnen gebeuren... zonder hulp van uh, de Pakistanen. Dus is er toch wel iets van informatie richting Amerika? Hmm. Uh, wat weten we dan inmiddels, Wilma, over de rol van Pakistan bij die hele operatie? Nou, president Sadari heeft gezegd dat het absoluut geen gezamenlijke operatie was. Het is puur uitgevoerd door de Amerikanen. We weten nog steeds niet op welk moment de Amerikanen de Pakistanen op de hoogte hebben gebracht... Hier zijn eigenlijk heel weinig feiten en verklaringen naar buiten gekomen. De hele Pakistanse regering en ook het leger houdt zich heel erg in de luwte. Ik denk dat de Pakistanen de Amerikanen alle ruimte hebben gegeven en hebben gezegd... laat ons met rust, omdat ze natuurlijk heel erg bang zijn voor de gevolgen. Want de Taliban hebben van bijvoorbeeld gisteren ook gezegd... dat ze van plan zijn om nu alle politieke leiders tot aan de president toe... die deze operatie hebben gesteund, dat ze die zullen gaan aanvallen, doodmaken is zelfs genoemd. En tegelijkertijd zie je ook een discussie nu binnen defensiespecialisten die zeggen... Nou, het is toch wel erg lastig geweest wat ons leger heeft gedaan. Ons machtige leger heeft zich op de achtergrond gehouden. Zij hadden juist deze terrorist moeten arresteren en niet de Amerikanen. Dus allerlei vragen die je vandaag hoort vanuit Amerika... die vragen worden hier dus ook al degelijk in Pakistan gesteld. Hoe is het dan met dit nieuws? Wordt dat ook een beetje op de achtergrond gehouden? Of is het toch nog wel het gesprek van de dag in Pakistan? Nee hoor, er zijn echt, er worden hier flinke discussies gevoerd. Zowel over van die geheime dienst, wat daar de rol van is geweest. Of dat het niet veel beter onderzocht moet worden. Er zijn ook verschillende discussies geweest of die hele geheime dienst echt niet ontmanteld moet worden. En er een nieuwe moet komen die meer onafhankelijk is. Je ziet ook dat in de krant allerlei, commentaren vanochtend over de rol van het leger... dat het opmerkelijk is dat bijvoorbeeld de opperbeveler van het leger... gisteren niet naar buiten is getreden... of de leger wordt en een verklaring heeft afgelegd. Dus mensen blijven het echt raar vinden... dat de Pakistanse regering zo afzijdig is in dit hele verhaal. Hmm. Er is gisteren ook veel gesproken, Wilma, over uh, vergeldingsacties... Hè, naar de aanleiding van de dood van Osama Bin Laden. Pakistan is zelf natuurlijk regelmatig het toneel van zware aanslagen. Vreest het land, vrezen de autoriteiten nieuwe aanslagen? Ja, daar zijn ze wel bang voor. Dus wat je nu ziet eh, vandaag ook op straat, is dat er extra beveiliging is. Er zijn extra checkpoints gekomen. Dat voelen de Amerikanen ook, want de ambassade van Amerika en ook de consulaten zijn vandaag allemaal dicht. Um, en wat je zegt is waar. Dat, uh, dat, dat veel Pakistanen zeggen van. We hebben het nu wel over, hè, over Amerika, waar die aanslagen destijds waren, maar. Als je kijkt in de afgelopen jaren hoeveel burgers er van ons zijn omgekomen bij terroristische aanslagen, vergeet niet. De stad waar ik nu ook zit, in 2010 was hier echt een golf van aanslagen waar honderden mensen bij zijn omgekomen. Dus vandaag zit ook iedereen. Vergeet niet dat als er een slachtoffer geweest is in de afgelopen jaren, dan waren wij dat ook wel de Pakistanen. Want er zijn meer burgers in ons land omgekomen het afgelopen jaar dan in welk land dan ook. Wilma ja, van der Mate vanuit Pakistan. Roemenië en Bulgarije mogen dit jaar al in de vrije Schengenzone. En dus is het vrij reizen zonder visa voor Roemenen en Bulgari Bulgaren in deze zone. De Nederlandse Europarlementariërs namens de VVD, CDA en PVV stemden tegen... maar ja, ze stonden in het Europees parlement alleen in hun verzet. Vlak voor de stemming worden nog even de amendementen doorgenomen... Wij zullen tegen toetreding van Bulgarije en uh, Roemenië stemmen. Wim van den Kamp, CDA, de rapporteur van de Europese Volkspartij... waartoe ook het CDA, uw partij, behoort... die heeft juist net een heel positief rapport uitgebracht. Die zegt Roemenië en Bulgarije er nu in 2011 bij. Vertrouwt u hem niet, uw partijgenoot? Politiek, uh, Roemenië en Bulgarije nu toelaten tot het vrije Schengengebied... Ja, dat kan ik als uh, CDA-Europarlementslid op dit moment niet voor mijn rekening nemen. Eerder was u wel veel positiever, hè? Ja, de eerlijkheid gebied te zeggen dat uh, de landen in technische zin heel veel vooruitgang hebben gemaakt. Maar kijk je naar de omgeving in die landen, ja, dan blijkt er toch op het terrein van de corruptie blijkt er nog weinig gebeurd te zijn. Dan nou zeggen oppositiepartijen in Nederland, ja, het CDA, u, draait als een blad aan de boom onder druk van de PVV. Nou, dat vind ik uh, een beetje gezocht. Uh, ieder... Een beetje? Ja, uh, ik kan ook zeggen een beetje veel. Voor het zaaltje hier in het Europees Parlement... komt nu ook van de PVV Daniel van der Stoep aanlopen. Nou, Ik vind dat wij het CDA helemaal niet onder druk hebben gezet. Het CDA is altijd zelf bij geweest en kan heel goed voor zichzelf opkomen. Daar hebben ze ons juist niet voor nodig. Als we praten over Schengen, dat is het onderwerp deze week in het Europese parlement, in de Europese politiek. Dan heb je het eigenlijk over twee dossiers: Roemenië en Bulgarije, er wel of niet bij, dat is één. Ja. En daarbij, wat gaan we doen met de Schengenzone nu er een enorme toestroom van vluchtelingen is uit Tunesië, Libië? Nou ja, het is ook duidelijk. Ik, ik, ik ben wel van mening dat hier een hele duidelijke vermenging is van die twee dossiers. Want we hebben nu wel inderdaad 20.000 Tunesiërs die, die, die de Italiaanse overheid zomaar Europa inschopt. En eigenlijk wat we nu doen, of tenminste wat het Europese parlement nu wil doen, is die grens nog groter maken met nog armere landen aan de zijkanten. Ik denk dat dat volstrekt onwenselijk is. En, en, en de politieke realiteit ja, had hier eigenlijk ook moeten doordringen. En eigenlijk hadden ze gewoon moeten zeggen van jongens, dit stellen we sowieso wel even een jaar uit. Mag je die twee dossiers vermengen? Wim van der Kamp, CDA. Als je ze niet vermengt, is het aan de kiezer niet meer uit te leggen. Ik bedoel, wij zijn politici die rekening hebben te houden... met de ontwikkelingen van de laatste maanden. Jan Wilder, VVD, er ook bij. Nou, ik heb zelf een abonnement ingediend... om uh, de datum voor toetreding uit te stellen. De verhalen die ik hoor over corruptie... in Bulgarije en Roemenië, die zijn net iets te veel. Dat is ik Zo meteen valt dan de beslissing... Roemenië en Bulgarije wel of niet in de Schengenzone. U klapt niet mee, Daniel van der Stoep, PVW. Ja, het is een grote schande. Ik bedoel, we hebben nu twee landen... Tenminste, het Europese parlement heeft gezegd dat uh, deze twee landen in principe mogen toetreden tot Schengen. Ik ben erg teleurgesteld. En, uh... Ik zie verderop in de zaal ook uh, Europarlementariërs van VVD en CDA niet blij kijken. Nee, die zijn, uh, ik denk dat we alle drie, alle drie niet blij zijn. We hebben ook in Nederland hele goede duidelijke afspraken. Wat zegt dit nou over de Nederlandse positie in Europa? Nou, dat wij we toch wel een beetje apart staan. Tijdens HD vanuit Brussel. Het debat over de Schengenzone gaat nog wel even door... deze week in het Europees Parlement. Want om de toestroom van migranten uit Noord-Afrika beter te beheersen... willen Italië en Frankrijk tijdelijke herinvoering van grenscontroles. De Europese Commissie komt morgen met voorstellen. De grote economische en financiële problemen... dwingen de Spaanse overheid tot hard ingrijpen. Zo gaat de subsidie op zonne-energieprojecten op de schop... en staat de overheid ook niet meer garant voor een vaste zonne-energieprijs. Correspondent Rob Zuidberg kroop achter de piano. Het was zo'n mooi plan. Spanje, in het land waar de zon overuren maakt... kondigde de regering subsidies aan... Iedereen die in een zonne-energieproject investeerde, kreeg een prijsgarantie. 44 cent per kilowattuur 25 jaar lang. Duizenden investeerders en banken hadden daar wel oren naar. Ook de gepensioneerde Maria Dolores. Ze haalde 60.000 euro van haar rekening en investeerde in een zonneboerderij niet ver van Madrid. In plaats van het geld in het banken te inverteren, dat is voor mij en dan pas ik aan mijn kinderen. Het was beter dan je geld op de bank te laten staan. De overheid stond immers garant. Defraudada, met het regering, defraudada. Maar nu voelt ze zich opgelicht. Ze had gedacht een appeltje voor de dorst te hebben, maar dat is niet zo. Want iets is misgegaan. In Spanje werden de afgelopen jaren voor 3.000 megawatt aan zonneinstallaties neergezet, acht keer zoveel als de prognoses. En dus zegt de berooide overheid nu dat ze toch niet garant zal staan. De premies worden geschrapt, gaan omlaag. Engañado por het propio gobierno español, como empresarios sin ninguna ganas de acometer ningún tipo de nueva ze begonnen over fraude om hun gelijk te krijgen. Maar ik, ik voel me belazerd door mijn eigen regering, zegt Vicente... die ook veel geld in de zonnepanelen stak. Oh, ik denk dat het hier wel van de grond komt. En, uh, het is een hele goede aanzet gegeven de afgelopen jaren. En die zakt nu wat in, omdat het geld een beetje op is. Zegt de Nederlander Bart Goossens, die ook zonneinstallaties in Spanje neerzet. En ook hij zit aan de grond, omdat de premies worden afgebouwd. Toch is hij optimistisch. Misschien uh, voor wat de overheid betreft uh, is er veel meer gebouwd... dan dat zij hadden uh, bedacht en uh, gehoopt. Maar dat is voor de zonne-energie heel erg goed geweest. Uh, de prijzen uh, wereldwijd voor modules zijn uh, gezakt... van 3,5 naar 1,5 euro per wattpiek. Hij doet zelfs een nog optimistischer prognose. Over vijf jaar dan is er helemaal geen subsidie meer nodig. Dan is zonne-energie in Spanje al rendabel. Veel eerder dan bijvoorbeeld in Nederland. Dan, uh, ja, dan is er een explosie van uh, installaties die hier zonder subsidies gaan uh, plaatsvinden. Over vijf jaar wordt dit er in Ja, twee tot vijf jaar in Spanje, vijf tot tien jaar in Nederland. Een groep buitenlandse investeerders klaagde inmiddels de Spaanse staat aan bij een internationaal hof in Londen. De groep investeerde voor drie miljard in Spaanse zonneinstallaties en eist nu het volledige toegezegde subsidiebedrag op. De zon komt Spanje voorlopig nog duur te staan. Nou, oh, levert niet zoveel meer op, hoort u van Rob Zoutberg. 4 minuten voor 9. Wie praat er deze week niet over de strijd om de landstitel... in de eredivisie tussen Ajax en FC Twente? Nederlandse tafeltennisbond. Ja, maak daar handig gebruik van. Had je niet gedacht, hè? Als promotie voor het WK dat volgende week begint in Rotterdam... speelden de tafeltennisliefhebbers Siem en Luc de Jong... van Ajax en FC Twente een potje tegen elkaar. Verslaggever Ragnar Niemeyer was erbij en sprak ze. Hoeveel de jongetjes zitten er straks in de arena op de tribune? Dan heb ik het naam even over die laatste competitiewedstrijd. Uh, ja, er zitten heel wat uh, voor de beker wel heel veel kaarten geregeld. 45 of zo. De ja, laatste competitiewedstrijd is toch wat anders. Want wij zijn uitspelend, dus dan kan ik wat minder kaarten regelen. Maar Siem die heeft ook al heel veel kaarten regelen. Ik denk ook een stuk of 30 dat het dan zit of zo. Dus ja, dat uh, gaat ook... Uh, ja, ook voor de familie is dat hartstikke mooi in zo'n wedstrijd. En voor hen is het sowieso een feestje. En voor Siem en mij is het alleen de eentje die feest en de andere niet. De vraag aan Ajax ziet Siem de jongens gerecht... Van wie verdient de titel in Nederland nou het meest? Ah ja, ik denk dat het uh, elk team gewoon voor zichzelf uh, denk dat hij het het meest verdient. Tenminste, het meeste wil in ieder geval. Uh, en ja, wij willen het ook heel graag, dus uh, Twente ook. Dus dat, ja, dat is bij elke club uh, anders, denk ik. Vorige seizoen, uh, ja, de tweede helft van het seizoen, hadden we het misschien meer verdiend. Maar toen pakte Twente ook heel veel punten en uh, ja, verdiende zij het ook. Dus, ik denk dat dit jaar hetzelfde is, wij hebben punten laten liggen, te veel eigenlijk, En Mark Twente ook. Als het aan vader de jong ligt, wordt het Ajax dat de landstitel grijpt, vertelt Luc schoorvoetend. Ja, vorig jaar kon ik wel begrijpen dat hij wat meer toch Ajax, omdat misschien toch heel veel speelde en ik ja, toch meer inviel en een paar basisplaats had. Maar, maar ja, dit jaar... Nou, ja, valt het volgens mij ook nog mee. Toch is het toch nog een beetje meer Ajax, heb ik het gevoel. Maar ik weet dat als ik het, als ik het winnen voel, het ook niet erg ik vind ik het ook hartstikke mooi. Maar volgens mij is hij altijd wel wat meer Ajax uh, voor iets. Dat waren zo hoor. en Luc de Jong van Ajax en FC Twente. De broers treffen elkaar over twee weken trouwens in de Keuken in Rotterdam. Voor Saab schijnt er een oplossing te zijn. Daar hoort u meer over in het Radio 1 Journaal. Na 9 uur dan mogen ze verder bij Saab in Zweden.